Ruard van Putten ziekenhuis onderzoekt nu de mogelijkheden... om samen te werken met andere ziekenhuizen in de regio. Eind maart moet duidelijk worden of dat doorgaat. In het noorden van Cameroen zijn zeker vijf Fransen ontvoerd. Dat heeft de Franse ambassade in de hoofdstad Yaoundé... aan de radiozender Radio France Internationale laten weten. Volgens de ambassade werden vijf tot zeven Fransen gekidnapt... door gewapende mannen op motoren. Die zouden in de richting van de Nigeriaanse grens zijn verdwenen. In het noorden van Nigeria zijn veel islamitische terreurgroepen actief. Zondag werden daar nog zeven medewerkers van een bouwbedrijf ontvoerd. Een Brit, een Italiaan, een Griek en vier Libanezen. De burgemeester van Bronkhorst had tijdens de dodenherdenking... vorig jaar langs de graven van Duitse militairen in Voorden mogen lopen. Het heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald. De burgemeester en andere bestuurders wilden bij de herdenking ook langs de graven van tien gesneuvelde Duitse militairen lopen. De eenmansorganisatie Federatief Joods Nederland stapte naar de rechter. En die vond ook dat een wandeling langs de Duitse graven te gevoelig zou liggen. Het Hof heeft nu in hoge beroep besloten dat de rechtbank niet had mogen ingrijpen. De pers raad ze hier hierover. De voorzieningenrechter kan alleen iets gebieden of verbieden als onrechtmatig wordt gehandeld. En dat is een vraag die het Hof zich heeft gesteld. Wordt er onrechtmatig gehandeld door de burgemeester namens de gemeente... als de burgemeester meedoet aan die herdenking... waarbij ook die Duitse graven worden bezocht? En eh, het Hof heeft gezegd dat denkbaar is dat het zo onzorgvuldig is... die manier van handelen, dat daarmee onrechtmatig wordt gehandeld...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 Eo. Dit is de dag. Elsbeth Gruteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met hier aan tafel Johan Roeland. Hij doet onderzoek naar de revo's op de Bijbelbelt. Want de Bijbelbelt is op drift. Johan, wat is er aan de hand? <laughs> nou, op drift uh, weet ik niet. Maar ja, er speelt wel wat in de reformatorische gezinten. Zoals dat dan zo mooi heet. In de zin van dat, uh, dat we lange tijd gedacht hebben dat dit een, een wat besloten gesloten zuil zou zijn. Een soort laatste zuil die we nog over hebben in Nederland. En uh, met name die, die grenzen van die zuil die blijken wat poreus te worden. Tenminste zo denkt men er van binnenuit wel, zo kijkt men er wel tegenaan in ieder geval. Ja, okay. Onze eigen Revo-jongere Jan-Willem Kranendonk die scheelt vandaag een appeltje over zijn koekiefrustratie. Jan-Willem, jij zit op internet? Ja, nee, ik heb uh, Facebook en ik heb Twitter. Ik, heb, uh, ik ben gewoon net als, uh, als iedere andere jongere eigenlijk. En was dat thuis nog een discussie? Nee, daar is geen discussie over. Nee, dat komt gewoon. Nou, straks horen we ook nog een nummer van Alex Roeka. En als u kans wil maken op zijn uh, cd, dan kunt u nog naar onze website gaan. Hij heeft hier al een hele stapel liggen waar hij uh, druk in aan het lezen is... om er twee uit te kiezen om straks je cd weg te geven. Tegen half vier hoort u ook onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Daniel D. gelovig, zwarte kousen, vrouwen met hoedjes en vooral geen tv. Nee, ik heb geen televisie. Zo! En geen zult vinden. Ik heb inderdaad uh, een mogelijkheid om een deel van internet uh, te vinden. Dat, is, uh, dat wordt gefilterd, ja. Hm. Argument om geen televisie in huis te hebben, dat het je toegang verschaft tot programma's die de toets niet kunnen doorstaan. De duivel zit in de zapper, kun je zeggen. Geen televisie, geen internet, maar is dat tegenwoordig nog wel vol te houden? In geen enkele groep in Nederland is zoveel beweging als de Revo's op de Bijbelbelt. Antropoloog Johan Roeland gaat onderzoek doen samen met een groep andere onderzoekers. Ja. Waar gaat u precies naar kijken? Nou, um, het is allereerst inderdaad de beweging in die, uh, in die Bijbelbelt die ons interesseert. Uh, we lijken inderdaad op een momentum te zijn dat er wel wat verandert. En dat heeft mogelijk ook wel te maken met de opkomst van sociale media en internet. Al zou ik het niet daartoe willen beperken. Een, een aantal speerpunten in het onderzoek. Eén is sociale media en met name uh, het mediagebruik van jongeren. We kijken ook naar mensbeeld en we kijken ook naar uh, ja, wat dan uh, echt meer de, de historische kant van het hele verhaal. En met name het element herinneringscultuur. Wat is dat? Cultuur? Um, er zijn steeds meer historici die um, um, op zich nog steeds wel historisch onderzoek willen doen. Maar ook gaan kijken van hoe wordt uh, de geschiedenis eigenlijk bedacht en gevormd en geconstrueerd. Zeker ook in een, een reformatorische gezinte. Omdat men hoe dan ook teruggrijpt op een hele lange oude periode. Eigenlijk al vanaf de 15e 16e eeuw. Daar steeds op teruggrijpt uh -huh. in de, de constructie van de eigen identiteit. En dat kun je op een bepaalde manier ook onderzoeken hoe mensen dat doen en ja. hoe, dat, hoe dat functioneert. Wat zijn, waren de aanwijzingen voor jullie om te denken... dit is het moment om eens te gaan kijken in die zaal... om het zomaar even oneerbiedig te noemen? Ik denk dat uh, de zaal zelf heel veel aanwijzingen geeft op dit moment. Zeker als je de, de media volgt, als het Reformatorisch Dagblad... maar ook andere media, uh, dan zie je dat het uh, met name... denk ik, toch wel uh, met de opkomst van internet is gaan rommelen. Uh, men is zich ervan bewust dat men anders dan televisie, uh, uh, sociale media en internet niet, niet meer buiten de deur kan houden. Want dat was bij tv altijd wel het geval, hè? Ja, dat ging uh, eigenlijk nog vrij goed. Uh, er stond natuurlijk zo links en rechts wel een, een, een televisie op, uh, op de zolder om in ieder geval dag te kunnen kijken. Oh ja, natuurlijk. Maar <laughs> niettemin, <laughs> uh, uh, ja, het, het bleef zeer, zeer zeker wel beperkt. Ja, en ja en willem was, uh... ik zie jou lachen. Herken je hier iets van? Uh, nou, we hebben thuis zelf geen televisie, maar ik weet wel dat er mensen zijn die dan de televisie ergens... Je hebt wel eens gehoord dat er mensen waren die... <laughs> <Precies>. <laughs> mensen, mensen vertellen het nooit zelf. En nee. Ik geloof niet dat het op grote schaal gebeurt, hoor. Nee, maar was nee dat wel denk wel. ik ook niet. Maar jij ja. zegt dat zegt, dat verandert door die sociale media ook. Dus dan kan je die scheiding ja. niet meer zo sterk aanbrengen. Ja, het is, het is wel realiteit dat, uh, dat uh, internet veel minder makkelijk uh, buiten de deur te houden is... En ja, uh, met dat je een, een computer, een laptop, een, een smartphone hebt... Uh, heb je opeens toegang tot een uh, wereld die tot, nu toe, tot dan toe eigenlijk wel buiten de deur bleef. En die gaat ook invloed uitoefenen op jouw wereld dan? Dat is een van de dingen die we graag willen onderzoeken. Ja. Nou, onze verslaggever Reinoud Meijer die zegt vanmorgen... onder de jongeren op de gezinsbeurs Wegwijs in Utrecht. Reinhard ging daar op zoek naar gebruikers van moderne media. Dat duurde even, maar toen het hek eenmaal van de Dam was... Nou ben jij de allereerste die ik tegenkwam met een smartphone in de hand. Oké. Okay. Dat vind jij gewoon normaal? Ja. Waar is de smartphone? Hier. Oh, je hebt hem wel bij je? Ja. Dat mag gewoon op een dag als vandaag. Ja, je hebt hem wel nodig, ja. Jullie zijn wel in het bezit van dit soort uh, apparaatjes? Ja, jawel. De smartphones en de tablets. Waar gebruiken jullie dat dan voor? Voor de mail, voor de Facebook uiteraard, voor internet. Bellen, sms, spelletjes op spelen. Facebook, weet ik veel. YouTube. WhatsApp. Vooral gewoon van voor nieuwtjes te weten of zo of wat dan ook. Nou, ik gebruik het gewoon volop. <laughs> nee, ik gebruik niet echt zulke dingen. Maar heel soms alleen om even school. Ah, ja, ja. Ja, wel zoiets kijken. Filmpjes kijken? <laughs> ja. En wat voor filmpjes zijn dat dan? Ja, van alles. Word je er ook in geremd door je ouders? Ja, soms controleert ze in mijn mobiel leven. Om te kijken of, de dingen, of het er dingen in zitten die je niet goed vindt. Op een gegeven moment ben je op een leeftijd dat je dat, dingen zo, dat soort dingen gewoon zelf uitmaakt. Op zich zouden ze het misschien best prima vinden, maar. Um... Op zich best prima. Dat klinkt niet heel overtuigend. Uh, nee, dat klopt. Ik vind mijn vader niet prettig als ik uh, allemaal dingen kijk die niet, uh, niet in mijn mogen en zo. Dingen waar ze geschoten wordt of zo. Maar jij wilt dat natuurlijk wel graag zien, neem ik aan. Ja, maar dat kan niet, want uh, we filteren op onze computer. Wij hebben ook al een filter, maar ja, als je iets wil kijken, dan kun je er sowieso wel komen. Ik bedoel op een of andere manier dan. Dat uh, ja, ja. doe jij regelmatig? Nou, ja, soms. Jongens, hebben jullie al getwitterd hoe gaaf de beurs is? Uh, nee, vandaag? thuis twitteren. Met de twitter. De... Oh, dan ga je thuis twitteren hoe leuk de beurs was. Ja. Lekker zit de kloot op terug, weg, wegwijs. Lek Lekker, Lekker zit de kloot op de wegwijs. Juist. Zet. Oh, en dat gaan we gewoon nee, twitteren dan. Nee, ja. Uh, ja. Oh, dat vinden papa en mama goed? Ja. Nee, ja. En Sunita dom nu. Ja, joh. Wat, wat hoor ik hier nu voor taal van deze reformatorische jongeren? Ja, nee, ja, goed. Het, <laughs> ja, ik vind het, dit is voor mij. Uh, ik praat vaker met reformatorische jongeren. Ik hoor hier geen gekke dingen of nee. zo. Maar even nog, uh, wat is die wegwijsbeurs? Want dat weet niet iedereen. Ja, het is een, het is een, een, grote, een, een grote beurs specifiek voor, uh, voor de reformatorische bevolkingsgroep. Een soort huishoudbeurs voor de reformatorische Ja, ja, ja het, is wel, het is wel wat breder. In die zin dat men, uh, dat men zich op, op, op, de, op alle generaties richt, eigenlijk. En, uh, maar goed, als je naar het programma kijkt, vooral. Uh, uh, lezingen, uh, predikanten die daar toch een hele belangrijke rol spelen, wat natuurlijk uh, typerend is ook uh, voor deze beweging. Uh, mogelijk ook mensen die in politiek uh, en, en andere uh, kringen actief zijn. Er is heel veel muziek, en uh, uh, vooral ook nog steeds orgelmuziek, en, uh, en massale samenzang, wat toch wel een heel eigen ding is van, hm. uh, van de Reef Middorce ja. B. Die jongeren zeiden, ja, ik heb wel een filter op internet, maar ik weet altijd wel een manier om eromheen omheen te komen. Ja, dat hoor ik wel vaker ja? natuurlijk. Ja, Die filters die zijn uh, vrij eenvoudig... Uh, <zijlen>. Het uh, omzeilen. Ja. ja, zeker. Ja. Ja. Jan-Willem, ja. doe jij dat ook? Of deed jij dat ook? Of... Nou, op de middelbare school dat ook? was het af en toe handig. Omdat ik anders niet bij mijn mail kon. Dus dan hadden we een bepaalde proxy site waar dat langskomt. Maar ik zou nu echt niet meer weten hoe het moet. Maar nee. het is voor mij ook niet nodig. Ik heb een vrij ruim filter. Ja, Maar gewoon. Maar je hebt dan een filter? We hebben thuis wel een filter, ja. ja. En, en waarom heb je dat? Nou, ik woon nog thuis. Maar ik heb er ook oprecht ook eigenlijk geen moeite mee. Ik, ja, uh, het, ik ben ermee opgegroeid. Ja. En ik, uh, ik denk dat ik het later zelf ook zou doen. Zeker als je kleine kinderen hebt. En, uh, ja, Waarom zou die kinderen gelijk alles, uh, alle mogelijkheden van het internet bieden? Ja. Dat hebben ze ook niet nodig. Nee. Johan Roeland, het is dan niet alle mogelijkheden bieden van het internet... maar het is, is wel zo dat het internet gewoon geaccepteerd is? Dat, dat dat gewoon duidelijk is dat dat niet buiten de deur te houden is? Ja, ik denk dat dat wel... Een, overigens speelt het nog steeds, hoor. Uh, is het nog steeds een discussiepunt? Van wat moeten we wel en niet met internet? Nou hoorde ik zojuist zo al een, een, een citaat van Bas van der Vlies. Nou, dat is waarschijnlijk ook... Ik weet niet wanneer dat, dat opgenomen is. Nou, een paar jaar geleden. Dat denk we. ik ook, ja. inderdaad. Um, want je ziet wel... Een steeds meer een ontwikkeling van een bredere acceptatie. Het moet in die zin ook wel, omdat je uh, met name ook bijvoorbeeld op scholen... is het niet meer echt mogelijk om, uh, om, om, om dat soort aspecten buiten de deur te houden. Omdat nee. je het gewoon voor je onderwijs nodig hebt. Ja, dus je moet er dan wel aan. Maar ja. dan is natuurlijk de vraag, en dat gaan jullie natuurlijk ook wel onderzoeken... van wat heeft dat dan vervolgens voor invloed op zo'n Ja. En en heb je daar is, een idee over? Ja, nou kijk, de, binnen de zaal leeft in ieder geval, um, de, laat, laat ik even duidelijk zijn dat die zaal ook heel divers is en dat er hele verschillende geluiden ook gehoord worden, maar daar leeft in ieder geval ook wel het geluid van um, bijna het doemscenario van nou met de opkomst van nieuwe media, eigenlijk met de opkomst van media, uh, gaat onze zuil ten onder. Uh, je haalt de wereld feitelijk binnen en uh, dat is niet best. Dat is een beetje het idee. Mm -hmm. Nou, dat is een soort van, uh, ik, ja, bijna in de, in de literatuur heeft het ook wel een soort van een technologisch Determinisme. Op het moment dat je nieuwe technologieën hebt en uh, die omarm je op een bepaalde manier, ja, dan is het einde zoek. Dat is een beetje het idee. Mm -hmm. dus ik noem het een soort van, van media panic, wat natuurlijk in veel bredere kringen ook, uh, ook geldt. Ik bedoel, uh, veel ouders zijn bijvoorbeeld bang over ja. het gamegedrag van kinderen. Dat is niet, of over... niet specifiek nee. voor deze cel. Deze nee. nee, dat denk ik niet, maar het leeft wel heel sterk uh, in deze cel. Ja. Nou, de, de vraag is of dat het inderdaad klopt. Wat vaak vergeten wordt, en, maar dat is voor mij ook nog puur een hypothese. Uh, wat vaak ja. vergeten wordt, is dat, dat, dat de jongeren die online zijn, die een smartphone hebben... die een laptop hebben met een internetverbinding... Um, ik wil eigenlijk onderzoeken hoe zij nou precies met nieuwe media omgaan. Wat ze ermee doen, wat ze van huis uit mee hebben gekregen... in hoeverre dat ze dat eigenlijk inzetten in hun, uh, in hun contact met, uh, met mensen... en met, uh, met, met, met nieuwe media. Ja, ja. En het is maar de vraag of dat, dat doemscenario in die zin klopt. Ik ja. verwacht eerlijk gezegd eerder een soort van onderhandeling... tussen wat men aangeboden krijgt online... en wat wat me van huisheid heeft meegekregen. Dat zou een van de in ieder geval een van de van de van de scenario's kunnen zijn die, uh, die je tegen zult ja. komen. Ja, Willem, kan jij alvast een beetje helpen, Johan, voor zo'n onderzoek? Want hoe, hoe doe jij dat? En heb jij ook het idee dat dat de ondergang betekent als je dat binnenlaat? Uh, nee, ik denk niet dat het de ondergang betekent. Ik denk wel dat je er uh, op moet anticiperen omdat er een nieuwe uh, nieuwe cultuur komt binnen. Uh, maar voor mij is bijvoorbeeld, ik kan op Facebook... heb ik uh, met een aantal mensen regelmatig discussies over, um, over geloven. Over de, uh, over de zin van geloven, over de zin van het leven. Nou, dat is een goede kant. Tegelijkertijd, ik snap natuurlijk ook wel de gevaren die men ziet. Want er komt opeens een hele, een hele nieuwe wereld gaat open. En niet iedereen uh, kan, kon daar even makkelijk mee omgaan. Tegelijkertijd, ja, heel veel mensen die hebben inmiddels ook... Uh, ook wel internet in huis, ja, dat is, het is... Die leren dat wel. Ja, en ik bedoel, op school, ga, op school gaat het verder ook prima. En ja, ja, bij mij thuis was het ook eigenlijk nooit een probleem. Mijn ouders hebben heus wel eens met me erover gepraat. Maar ja, het is ook gewoon een stuk eigen verantwoordelijkheid. En ik zie wel dat, dat steeds meer mensen dat gaan krijgen. Ja. Is het ook een generatie-kloof, Johan Roland? Ja, dat denk ik ook wel. En uh, het is met name voor, uh, voor jongeren is het vanzelfsprekender. Ja. Um, ja, en wat misschien ook wel meespeelt is dat je, um, het is niet alleen de media zelf die hierin uh, benoemd moet worden, maar misschien ook wel een soort van culturele ontwikkeling binnen de zeil. Dat men toch met een, uh, de zeil heeft lange tijd erg gericht geweest op uh, naar binnen gekeerd zijn en de zeil afschermen. Uh, heel sterk uh, was dat aanwezig in de zeil. En je ziet, ongeacht of we het over media hebben... U überhaupt wel een ontwikkeling uh, bij, bij met name jongeren hoogopgeleiden, denk ik... Uh, maar ook wel breder, van mensen die juist een bepaalde openheid uh, zoeken... en uh, uh, daar ook vaak wel toe gedwongen worden. Zeker als je bijvoorbeeld jong en opgeleid bent... Um, en, en je komt in een stad terecht op een universiteit en je, je pakt een beta-studie. Uh, ja Je zit opeens met talloze anderen in een, uh, in een groep... Uh, waarvan de ene atheïstisch is, de ander is slim ja. Een derde weet het niet precies. Dus je en, moet wel. Je, je moet wel op ja, een bepaalde is, is het niet een beetje zo zoals bij de katholieken in de jaren zestig? Die kregen het toen. Ik ben zelf van katholieke huizen. Mm -hmm. Daar kreeg je die omslag. Dat, dat afzetten tegen. Zonder direct nieuwe media. Maar wel met, met, met uh, connecties aan universiteiten. Met atheïsten. Met anderen. Dat speelde in de jaren zestig, zeventig. En ja. dat het nu bij die laatste echt overgebleven zuil. Door de sociale media alleen maar versterkt wordt, maar dat het ook zonder die sociale media... misschien ook al gekomen was. Precies, dus de vraag is, moeten we altijd ja, de sociale media... Precies, wat dat betreft ja. daarin noemen? Kijk, feit blijft dat uh, waar de katholieke kerk... vanaf de jaren zestig een hele andere richting ja. insloeg, uh, begon eigenlijk toen pas de echte opbouw ja. van die, uh, van die, van die Refo-zaal. Het ja, ja. bestaat ja. al wel langer, maar de echte Refo-zaal zoals we die nu kennen... Die ja. is eigenlijk pas op okay. dat moment. Nou, we wachten jullie onderzoek af, want we gaan ook weer even luisteren naar muziek. Uh, Alex, hoe kan we Alex wat geven ons spelen als tweede nummer? Onderweg heet het. We gaan luisteren. Er zit een, een zekere religieuze component in. He? Heel goed. <laughs> voor mensen die daar gevoelig voor zijn. Ja, dat zijn wij. Zullen we samen gaan achter de wolken aan? smalle pad naar boven. We laten de spullen hier volgen de rivier langs de kloven. We kennen elkaar niet goed, ons mensen lukt te kort, maar dat komt nog wel als het moeilijk wordt. Onderweg door de nieuwe luchten van de ochtend stond, onderweg door het jonge koren uit de oude grond, onderweg. Door de raadsels verborgen in de mist, altijd door, omdat er niet echt een einde is. Laten we samen gaan, de kou weer staan, onze ruggen rechten. Waar je zo naar verlangt en mee samenhangt, moet je bevechten. Blijven bij elkaar, er zit niet eens een haar tussen stevig staan en over de regel gaan. Onderweg langs de bomen die groeien, uit de rots, onderweg langs de ruïnes van de hoogmoed en de trots, onderweg door de raadsels verborgen in de mist. Altijd door omdat er niet echt een einde is. We praten, we lachen, liggen in het gras. We gaan weer verder, zonder kompas. We komen nergens aan, heeft iemand ooit gezegd? We verdwijnen hier. Ergens onderweg, onderweg met de verwaaide jaren in je eile hoofd onderweg met de bitter zoete wanen waarin je hebt geloofd onderweg door de raadsels verborgen in de mist. Altijd door, omdat er niet echt een einde is. Dankjewel, Alex Roepaag met onderweg. Wie schildert vandaag ons appeltje? Dat is vandaag Jan-Willem Kranendonk van de SGP-jongeren. Jan-Willem, waar wil jij het over hebben? Nou, ik wil het hierover hebben: Cookies. Cookies. Even snel op internet en dan steeds weer die vragen. Koekie. Cookies, ja of nee? Koekjesmonster, je krijgt mijn koekjes niet. Koekie. In principe zet je inderdaad de deur open. Oh, Jij zult altijd proberen mee op slinkse wezen mijn koekjes afhandig te maken. En heb je geen controle meer over welke site wat over jou registreert? Maar dat wil je dit keer niet lukken, hè? niks hoor. <laughs> Ja, cookie frustraties. Die heb je op vele manieren. Maar Willem, jij wilt hebben over die website... de toestemming vragen aan bezoekers om gebruik te maken van cookies. Inderdaad, ongelooflijk irritant, hè? Ja, ik vind het ontzettend irritant. Het is ook, je moet bij iedere website moet je opnieuw aanklikken. Ik wil uh, deze cookie accepteren. Ja. Ja, en dan heb je glasvezel en dan gaat je internet hartstikke snel. En dan vervolgens, uh, dan ben je bijna op die website. En dan moet je alsnog een extra handeling verrichten, waardoor de hele snelheid weer weg is gevallen. Ja, ja. en wat is het idee erachter? Waarom, waarom vragen die sites om die cookies? Nou, uh, in principe. Wat, wat cookies zijn. Uh, um, Cookies zijn gewoon kleine bestanden, waardoor websites informatie van het internet is dus opstaan. Dat kan bijvoorbeeld je wachtwoord zijn van uh, Gmail, zodat je niet iedere keer weer je wachtwoord in hoeft te voeren. Maar het kan ook zijn dat je, nou, stel u hebt naar een laars bij Zalando.nl gekeken... en vervolgens komt u op de website van de Telegraaf, en dan ziet u opeens jezelf de laars bovenaan in de advertentie ja, staan. Ja, inderdaad. Ja, nou, dat, <lacht> dat zou zomaar een gevolg kunnen zijn. Ja. Dus dat, uh, daarvoor worden cookies gebruikt, dus zowel voor, uh, voor persoonlijke gegevens, maar ook voor, uh, voor de adverteerders. Ja. En uh, tja, sinds uh, volgens mij juni 2012 moeten wij aanklikken dat we uh, cookies uh, willen accepteren. En dat op iedere website. Ja, en dat, dat roept veel ergernis dat op bij jou? Veel ergernis op. Nou, zit hier ook Astrid Ozenbrug, uh, Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Goedemiddag. Goedemiddag. En waarom zit zij hier, Jan Willem? Nou, omdat ik met haar een optie wil schillen, want zij is uh, mediawoordvoerder in ieder geval op dit punt van de Partij van de Arbeid. Nou, leg maar eens even uit wat je haar verwijt. Nou, ik, ik verwijt er op zich natuurlijk helemaal niks nee. maar ik... Uh, Positieve insteek, ja, nee, ja, ja, ja. Ik wil ja, wel. Ik wil echt oprecht aankaarten van um, waarom is deze wet zo ingevoerd en waarom is er gewoon niet beter van tevoren nagedacht? Want ja, met enig gezond verstand had ook Den Haag kunnen weten dat, uh, dat dit tot, tot veel ergernis zou gaan leiden. Ja, maar dan zul je twee dingen uit elkaar moeten trekken. Je moet uh, heel goed kijken naar wat heeft deze wet beoogd... en wat beoogt deze wet nog steeds als privacy en zichtbaarheid. Mm -hmm. En dat werkt. Want je weet nu, op het moment dat je op een site komt... van, hé, hey, ik moet ergens uh, ja op zeggen. Er gebeurt iets op het moment dat ik op deze site kom. Ik ben het zelf ook niet eens met de uitvoering van deze wet... Al aan de technische oplossing, zeg maar. Of je daar echt Den Haag de schuld kunt, van kunt geven, het zijn bestuurders. En je hebt te maken met techneuten... en die moeten dat op een gegeven moment inrichten. Dus ik denk dat je deze twee dingen uit elkaar kunt trekken. De wet op zich sta ik nog steeds achter en zal ik ook voor blijven strijden. Omdat ik het heel belangrijk vind dat je gewoon heel goed en eh, zorgvuldig omgaat met privacy. Ja. En, en de moment... uitvoering daarvan zegt u dat had wel anders gekund. Nou ja, op het moment dat je dus op elke site waar je komt een uh, ja moet klikken op een pop-up, wekt dat irritatie op. Dus mensen gaan uh, trucs bedenken om niet meer ja te hoeven klikken. Dat betekent dat ze dus alsnog op die website komen, uh, niet meer weten waar ze ja tegen zeggen omdat een programmaatje dat bijvoorbeeld voor hen doet. En dat betekent dat dus, je geeft eigenlijk heel je privacy weer weg. En dat is niet erg op het moment dat je dat wil. Maar ik krijg ook vragen van mensen. Van, hoe kan dat nou? Ik ben op de tiende site. En ineens word ik geconfronteerd met een uh, reclame over Laarzen. Waar ik tien sites geleden eigenlijk twee minuten naar gekeken heb. Hoe is dit mogelijk? En dat is privacy. Dat, kijk, zijn, dat zijn cookies. En ja. kijk, dat, ja, dat begrijp ik uiteraard wel. En ik ben ook met u eens dat er over privacy nagedacht moest worden. Maar uh, het was eigenlijk... Net voor de. Toen ik hier naar binnenkwam zei, vroeg ik het hier. En toen zei iedereen: van ja, die koek is eigenlijk wel irritant. En iedereen klikt op ja. En als u ook naar het, het onderzoek, wat. Um, dat stond op de website valsblad.nl, die hebben onderzoek gedaan. Eigenlijk iedereen die klikt op ja. En uh, de, de gemiddelde internet denkt echt niet na van... hé, hey, deze website gaat naar, de gaat naar dit specifieke onderdeel van mij kijken. Want er wordt gevraagd, accepteert u cookies? Maar dat kan dus je wachtwoord betekenen om op te slaan... om gemakkelijk in te loggen. Het kan zijn dat je dat dus bijvoorbeeld Salando informatie opstaat. Er gebeurt van alles. En er is veel meer ergernis dan dat, er, uh, dat, dat het doel van de web bereikt wordt. Ja. Dan zou ik u wel willen hey, vragen, bij... hoe gaat u het oplossen? Hoe we het gaan oplossen is, we hebben daar een overleg over gehad met de minister. Daar hebben we deze frustraties ook aangegeven. En ook uitgelegd van, hoe kunnen we ervoor zorgen... dat deze wet dus gaat doen wat die moet doen. En dat is de privacy beschermen van de burgers op internet. En daarbij, hoe halen we de ergernis weg? Ik had zelf een voorstel van, uh, kom dan met een werkbalk bijvoorbeeld. Alleen het vervelende is dat sommige sites dit nu gedaan hebben. Alleen heeft minister Kamp dit iets anders uitgelegd. Waardoor zij denken van, op het moment dat je nu op een site komt krijg je direct al cookies en op zich zijn functionele cookies heb je. Dus die moeten zijn echt puur voor dat winkelwagentje... of winkelmandje wat je vult mm -hmm. op internet. Dat zijn cookies die zijn echt nodig om de site te laten werken. Mm -hmm. Daar hoef je geen toestemming voor te vragen. Dat gebeurt nu door sommige sites wel. Mm -hmm. Waar we over gesproken hebben, is, moeten we ook analytische cookies? Dat zijn dus de cookies die het websitebezoek meten. Mm -hmm. uh, is dat privacygevoelig? Daar gaat nu de discussie over. Maar de derde groep, en dat is wel een gevaarlijke groep in mijn ogen... Want dat gaat verder dan alleen maar een spoor volgen. Maar dat heeft ook met profiling te maken. Dus jij gaat naar een site bijvoorbeeld over laarzen. Dan ga je naar een site over poezen. Dan ga je naar een site over T. Dan gaat, zoek je een site met vrouwendingen. En vervolgens word je geconfronteerd met... Hé, hey, misschien is dat wel een vrijgezelle dame. Is ze heel hard op zoek naar een man. Ja, nee, <lacht> ik geef haar. Ik, nee, ik nee, maar dat is wat er gebeurt. U hebt vandaag-reportage en vorige week gezien... waarin dat ook werd aangekaart. Maar kijk, dat is misschien een heel, dat is eigenlijk ook een heel andere... Uh, nee, op, maar, oh, maar dat heel, is waar dat je ja tegen moet zeggen. En dat moet je heel bewust doen. En het probleem is dat met deze wetgeving... het internet, om heel eerlijk te zijn... dat weet u ook, voor 99% van de internetgebruikers is privacy helemaal niet zo'n groot probleem. Ik vind het best dat we dan aan die 1% gaan denken. Maar uiteindelijk... voor bijna iedereen is het ik klik ja, want... Er wordt ook helemaal niet uitgelegd wat er precies met die cookies gebeurt. Dan moet je volgens u door naar de privacy policy. En niemand die zin heeft om een drie pagina's lange privacy policy nee, te gaan lezen. Mensen willen op die site en, en ja. klikt er wel eens iemand op nee, volgens mij. Weet u dat? Ja, er klikken wel zeker mensen op nee. En daar, dat is het volgende probleem. Ja, want uh, bij de NPO klik je op nee en vervolgens krijg je daar gewoon geen filmpjes te zien. Nee. Daarom. Dus, dus dat, nou, wat geeft dat aan? Dat geeft dus aan dat de NPO schijnbaar jouw data meer waard vindt dan jouw bezoek aan hun site. Ja, maar kunt u daar iets en, aan nee. doen dan vervolgens? Nou ja, NPO vind ik wel dat we iets aan kunnen doen. Dat is gewoon uh, publieke omroep. Daar betalen we met z'n allen al geld voor. Mm -hmm. Dus zij zeggen van, wij hebben dat nodig voor de sterinkomsten. Maar, ik bedoel, wij betalen met z'n allen al geld voor de NPO. Dus ik ben het daar niet mee eens. Nee. Ik ben het wel eens dat bedrijven dat op een gegeven ja. moment zeggen. Maar Jan Willem, we... nou, dat ben ik met u eens, maar... Is het toch niet zo, zoals de wet nu is ingevoerd, dat daar gewoon beter nagedacht op moeten worden. En dat het eigenlijk nee, wel Nee, daar ben ik niet eens. Want van, de wet is goed. De als wet is iedere goed. politicus die, nou toch af en toe op internet komt, gaat ervan uit dat iedere politicus dat ook doet. Die loopt hij zelf tegenaan. En die had het ook van tevoren kunnen bedenken. Hé, hey jongens, als we met die pop-ups, iedere keer dat, dat blokje, waardoor je eerst op jou moet klikken en dan pas op de website. Ja, maar jij gooit twee dingen door de war. Nee, wacht even, laten we ja. het dan even over de uitvoering hebben. Ja. Daar hebben we nog een halve minuut voor. Die wet oké, okay, laat dan maar zo. Ja, de wet is maar goed. de uitvoering. Hoe gaat u ons die irritatie besparen? Nou ja, ik ga dus toch kijken of we niet met, op een andere manier daarmee om kunnen gaan. Dus op het moment dat jij een website bezoekt, krijg je geen cookies. Wil jij bijvoorbeeld een filmpje kijken? Dan zal de toestemming aan je gevraagd worden. Dat is een keuze die je dan maakt. Er, heb nee, je zelf. Gaat dat mijn programma ook veranderen? Ik begin iedere ochtend met buienrader. En dus het eerste wat ik in moet drukken is een cookie. Dan, nou, maar het rare is, je zou één keer toestemming moeten geven. Ja, maar iedere keer, want ik doe het vaak als ik, als ik ben een fanatieke schaatser. Als er ijs ligt, ja. wil ik voortdurend kijken naar de temperatuur. Maar dat is de technische het... uitvoering die niet goed is. Op nee. het moment dat je één keer geaccepteerd hebt, zou het namelijk geaccepteerd moeten zijn. Oké. Okay. Okay. Nou, wij hopen allemaal dat het heel snel gaat veranderen. Wij gaan naar, naar Alex. Alex Roeka, jij hebt heel veel uh, reacties ja. gekregen. Een heel pak. En je ja. hebt er twee uitgekozen moet voor ons. Al, moet ik al ja, zou, nu? Ja, zou je alsjeblieft even oh. willen zeggen wie de prijs ja, krijgt? Nou, ja, ik weet niet. Ik, ik kies er gewoon maar even twee... Uh, Namelijk uh, ongeluk uit. Uh, dit is Lilian van den Berg. En waarom krijgt ze hem? Nou, ze vindt mij al jaren de allermooiste liedjeschrijver van Nederland. Nou, dat Tam zou ik ook, ook, <laughs> <allemaal? laughs> ook niet. Dat schrijven ze allemaal. En heb je er nog een? Ja, ik heb er nog. Ja, die stiefvader vind ik ook wel wat. Een stiefvader? Stief, ja, hetzelfde. een stiefvader. Hè? Dat klinkt meteen al zo geweldig. Ja. En kan je er nog iets meer over zeggen? Of, uh... Nou, het is een heel verhaal. Het is nee. heel verhaal. <laughs> Graag zou ik de cd winnen voor mijn stiefvader, die volgende week jarig is. Nou, dat is ook geweldig, Dat toch? klinkt heel mooi. Dat is ook niet elke dag iedereen. En dat, hoe heette die? Die heet dan uh, Mijke. Mijke, goed. Ja. Wij zorgen dat die cd's daar naartoe gaan. Dank je wel voor het uitzoeken en voor het zingen. We gaan naar onze dichter, en dat is vandaag Daniel. Daniel D., goedemiddag. Goedemiddag. Graag jouw gedicht. Enkele suggesties om de dag door te komen. Je kunt kouwen of koekies... Van beide zijn er kilo's in overvloed. Je kunt trouwen, al dan niet in een secte... met iemand die je kent of juist een onbekende... om daarna je partner te vragen wie ben je, wat wil je. Het huwelijk zal toch wel weer op de klippen lopen. Je kunt beginnen aan een nieuwe carrière... al heb je geen idee waar je het moet zoeken. Je kunt samen onderweg achter de wolken aan. Je kunt een avond de Bob zijn en toch thuis blijven. Je kunt namelijk ook... Even rustig achterover leunen. Een gitaar oppakken om er al schreeuwend op te slaan. Maar je kunt je natuurlijk ook druk maken om cookies. Dan kun je je afvragen hoeveel zin dat heeft. Want zoals een huid heeft, een dag, uren, de gereformeerde social media, zo heeft internet cookies. Je komt er niet meer. Vanaf. <laughs> nou, Daniel, dankjewel voor dit optimistische gedicht. Dat uh, zetten wij op de website. Dit is de dag. Nu daar kunt u ook uh, gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. Dit is de dag, zit erop. Hartelijk dank aan de gasten: Robert van Kapel, Mohamed Elmi, Fik Meijer, Esther Vergeer, Alex Roeka, Johan Roeland, Jan Willem Kranendonk en Astrid Astrid Ozenbrug en zometeen uh, na half vier de villa met Ger. Goedemiddag Ger. Hey Elsbeth, hallo, goedemiddag. goedemiddag. Wij praten met Annemarie Penn, zij is procureur-generaal... en geeft dus meeleiding aan het uh, OM, het Openbaar Ministerie. En ze houdt zich daar onder andere mee bezig met de slachtoffers van misdrijven. En daar gaan we over praten, want vrijdag is het de dag van het slachtoffer. Wat kan er beter aan het lot van dat slachtoffer? Of zijn we er zo wel... En de Amerikanen die hebben inmiddels de grootste en zwaarste conventionele bom ooit. De MOP heet die. hij. Hij is speciaal ontwikkeld als antwoord op het atoomprogramma van Iran. En wij vragen ons af of met de beschikbaarheid van die bom een aanval op Iran dichterbij is gekomen. Nou, het antwoord daarop hoor je zo meteen. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1 het NOS Journaal. Ik ga verder met het atoomprogramma van Noord-Korea... want Noord-Korea heeft bij een VN-overleg in Geneve gedreigd... met de definitieve vernietiging van Zuid-Korea. Noord-Koreaanse diplomaat verwees naar de recente kernproef van zijn land... en waarschuwde dat Pyongyang bereid is ook de tweede of derde stap te zetten. De opmerkingen leidden tot kritische reacties van andere landen. Die noemden de woorden van de Noord-Koreanen onacceptabel.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 In het noorden van Cameroen zijn zeker vijf Fransen ontvoerd. Dat heeft de Franse ambassade in de hoofdstad Yaoundé gezegd... tegen de radiozender Radio France Internationale. Volgens de ambassade werden de Fransen gekidnapt... door gewapende mannen op motoren... en die zouden in de richting van de Nigeriaanse grens zijn verdwenen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger -Joghams. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Voor al uw hoofdbrekens over economische en financiële zaken hebben wij zoals altijd op dinsdagmiddag ons panel Klinkende Munt met begrijpelijke antwoorden en heldere analyses. Vrijdag aanstaande is de dag van het slachtoffer. Rol en positie van het slachtoffer in het strafproces zijn in korte tijd enorm veranderd. Ten goede volgens bijna iedereen. Een van de bazen van het Openbaar Ministerie, procureur-generaal Anne-Marie Penn, is bij ons de gast. En Europa spreekt stoere taal over het aanpakken van graaibonussen. Uw reacties zijn welkom via de site villa .no. Dit is tot half vijf Villa VPRO. De zwaarste conventionele bom van de wereld is sinds gisteren inzetbaar. Deze moeder bommen is ontwikkeld door de Amerikanen en staat in de staat Missouri. Het wapen, de zogenaamde Massive Ordnance Penetrator, is volgens het Pentagon... het ultieme wapen tegen diep verborgen kernwapens. Die van Iran bijvoorbeeld, denk je dan? Chris Klep, militair historicus, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom hebben de Amerikanen deze superbom ontwikkeld? Ja, eigenlijk al om uh, verschillende redenen en de allerbelangrijkste is wel om uh, bij de Noord-Koreaanse en bij de Iraanse uh, kernfaciliteiten te komen. Het grote probleem daarbij is altijd geweest dat je door een laag of ja, 20, 30 meter beton heen moet. Ja, en de Amerikanen hebben gewoon net zo lang een wapen ontwikkeld uh, die dat kon en dat hebben ze dus vandaag uh, of gisteren gepresenteerd. Kun je uitleggen hoe dat precies werkt? Ja, wat het eigenlijk is, is dat het voortborduurt op de hele grote bommen die we eigenlijk al uit de Tweede Wereldoorlog kennen. Uh, de, de blockbusters, dat zal iedereen nog wel wat zeggen denken, die een hele wijk konden platleggen. Ja. Het probleem met die bommen was dat ze eigenlijk op de grond exploderen en uh, niet heel diep uh, de grond gingen. Nou, wat de Amerikanen nu ontwikkeld hebben, is een omhulsel dat zo zwaar is, dat zowel de springlading als de ontsteker intact blijven en pas ontploffen als, het, als de bom een meter of 30, 40 in de grond is gedrongen. En daarbij hebben de Amerikanen nog een extra uitdaging. Gehad, want uh, Iran dat ligt in een aardbevingsgebied en daarom is het beton dat daar gebruikt wordt is extra sterk, is extra flexibel hè, wordt extra bewapend. Dus de Amerikanen hebben hier wel een behoorlijke technische uitdaging gehad, maar het is er blijkbaar toch gelukt. Ja, dat is knap. En Christ, jij zegt ook al: het probleem om bij die centrale in Iran te komen, maar kennelijk is dat het probleem niet, want Washington ontkent in alle toonaarden dat deze bom bedoeld is voor Iran. Ja, het zou me ook heel sterk verbaasd hebben als ze nu onmiddellijk hadden gezegd... nou, over een dag of vier, vijf gaan we deze bom gebruiken in, uh, in Iran. Nee, natuurlijk uh, doen ze dat niet. Uh, je moet altijd uh, twee dingen in onzekerheid houden. Dat is, of je überhaupt het wapen zult gaan gebruiken. Wat dat betreft lijkt dit wapen natuurlijk ook wel een heel klein beetje om een toonwapen. Hè? Je, je zegt nooit letterlijk dat je hem uh, gaat gebruiken. Nee. En ten tweede, ja, je kunt hem eigenlijk maar één of twee keer gebruiken. Dus als je hem gebruikt... Dan moet je echt wel zeker weten dat die doeltreffend is. En ik denk eerlijk gezegd dat dan het meest voor de hand liggende doelwit... die ene kernopwerkingsfabriek is in Iran. Uh, en daarna zullen die Iranese natuurlijk weer een tegenmaatregel gaan nemen. Hè. zullen er nog meer beton op gooien, zullen nog meer bewapening erop gooien. Dus ja, je kunt die bommen natuurlijk maar beperkt alle keer gebruiken. Ja, nu is er nogal wat glazen geweest bij het ontwikkelen van deze bom. Maar goed, nu is hij er dan. Uh -huh. Nu die beschikbaar is, hè, gaat er een, iets psychologisch vanuit... dat die aanval dan ook dichterbij gekomen is? op Iran. Ja, het zou inderdaad best kunnen dat hiermee de aanval wat dichterbij komt, omdat, en dat blijkt gewoon uit de geschiedenis, er een eigen dynamiek in zit, hè? een wapensysteem dat je hebt, daar kun je niet alleen mee dreigen, maar die kun je ook gebruiken. En ik denk dat er nog een extra risico aan zit en dat is Israël. Uh, Israël heeft al laten blijken dat het zo'n bom uh, graag zou hebben en ook zou willen gebruiken. Nou, ze hebben alleen nog niet de vliegtuigen om, het, uh, om die bom af te werpen, dus als het ooit gebeurt zal het met een Amerikaans uh, toestel zijn. Maar ja, het simpele feit dat die er is, ja, is wel weer een extra schepje bovenop die escalatieladder. Dat ben ik van overtuigd, ja. Ja, uh, verwacht nog dat dit dit jaar gebeurt. Um, ik, ik denk dat als het gebeurt uh, dat het deze zomer zal zijn, en dat heeft met een aantal redenen te maken, het heeft ook met klimaat te maken met weersomstandigheden en dat soort dingen maar er komt natuurlijk een moment in de loop van dit jaar dat uh, Iran zo ver is dat het die bom inderdaad uh, ontwikkeld heeft en hem daarna weer kan demonteren en in stukken kan verspreiden over Iran en dan is het eigenlijk te laat, dan heeft zo'n bom uh, geen zin meer, dan kun je wel de faciliteiten vernietigen maar ja, de spullen zijn er dan al, het verrijkt uranium is er dan al, de kennis is er dan al ja, en dan de mee eigenlijk te laat, dus als het gebeurt, uh, zal het waarschijnlijk binnen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 Borsten, billen en buiken. Alles kan strakker gemaakt worden met de hulp van een plastisch chirurg. Metropolis Radio duikt deze week in de wondere wereld van mensen... die hun lichaam laten bijschaven of helemaal ombouwen. Gisteren kon u horen hoe hier in Nederland... mannen worden geholpen aan een groot probleem. Kan u uw penis verlengd eigenlijk? Bij mezelf? Nee. nee. Nee? Nee, ik heb daar ook geen behoefte aan. Maar we hebben natuurlijk heel veel alternatieven. Hè. De ultieme penisverlenging is gewoon een dikke auto kopen... of een kleine auto met een hele grote motor. In Pakistan doen plastisch chirurgen goede zaken. Beroemde acteurs uit Bollywood en Hollywood... gelden daarbij als een heel belangrijke inspiratiebron. In de wachtkamer tussen gesluierde vrouwen moderne Pakistaanse vrouwen met prachtige lange zwarte haren en vrouwen die veel en veel te dik zijn. En mannen die gescheiden in hun eigen wachtkamer zitten. This triangular sort of a black spot is there since a long time now. May I, I a cream. Mm. And, uh... Maar ik mag van dokter Haroon wel even zijn spreekuur binnenlopen waar hij mannen en vrouwen behandelt. En deze patiënt komt voor zijn huid, heeft pukkels en bruine plekken en wil graag dat dat met een laserapparaat wordt verwijderd. Maar de dokter zegt: laten we eerst eens proberen of we dat met een crème kunnen oplossen. Het is druk vanavond in de kliniek. Dokter Haroon. En waar komen nu de meeste Pakistanen mee? Voor look young, liposuction en transplant. Met van alles om maar hun schoonheid te verbeteren, zoals laser ingrepen... om de huid weer mooi en uh, effen te maken. Het verwijderen van rimpels, uh, echte plastische chirurgie ook... die oren, neuzen moeten verkleinen, borsten moeten verkleinen... ingrepen die de billen weer mooi strak moeten maken... een facelift, vet wegzuigen. Vrouwen zijn heel erg met hun schoonheid bezig... en zijn bereid daar flink voor te betalen. Ik zie that dat er bijna 20% rise in alle procedures... Hij zag bijvoorbeeld het afgelopen jaar 20 meer klanten, en dat in een land dat op dit moment in een behoorlijke economische crisis zit. Kun je dus rustig stellen dat deze rijke middenklasse bezuinigt, maar niet op schoonheid. we Botox week, per Hij geeft ook een voorbeeld dat voorheen um, kwam er misschien één keer per week een Pakistaanse vrouw bij hem. Met het verzoek of hij botox in haar oogrimpels kon injecteren. En nu heeft hij drie klanten per dag. Het depends op what's going on in the Bollywood and Hollywood. Of course, uh, lips like Angelina Jolie. Pakistaanse vrouwen vertelt hij laten zich vooral leiden door Amerikaanse Hollywood en Indiase films. 50% van zijn patiënten willen toch wel graag de lippen, zoals die van de Amerikaanse filmster Angelina Jolie. Hello. I'm from the Dutch Radio. Ik ga een paar vragen Zoals jij vraag ik aan een van de patiënten in de wachtkamer. Ze is niet ouder dan 26. Ze is getrouwd. I have this acne. Can you see that? So it was pretty big when I started, so I've had like three lasers on it. So I'm here for another session. Maar ze heeft acne. Nou, ze heeft al heel wat laserbehandelingen gehad. Ze komt al twee jaar bij dokter Haroon en ze gaat net zo lang door, zegt ze, tot er geen. Pukkeltje meer op haar gezicht te bekennen is. Beauty, I think uh, you should be generally, you should feel healthy and you should feel good about your skin. Ik wil me gewoon goed voelen. Ik wil me mooi voelen. Dat geeft mij ook zelfvertrouwen als vrouw. De dokter nu is even iets onaardigs zeggen. Het valt me ook op hoeveel dikke vrouwen er in de wachtkamer zitten. Maar ik zie hier bijvoorbeeld ook dat die vrouwen zich overdag met auto en chauffeur tot voor de deur van het de winkelcentrum laten afzetten om maar geen. Stap te hoeven zetten. I refer these patients back to fitness and to dietitians. Deze vrouwen die dus bij hem komen, die verwijst hij eerst door naar het fitnesscentrum, of hij adviseert ze naar een diëtiste te gaan. En dan, als ze heel wat kilo's zijn verloren, dan moeten ze maar eens terugkomen om het overtollige vet weg te laten zuigen. Most of the time, females they just eat, sit and relax. They just don't want to uh, go for the exercise. En dan neemt hij mij. Uh, de trap op. Hij wil me graag even de andere kant van zijn cosmetische ingrepen laten zien. Er zitten hier ook meisjes met sluiers. En als één meisje de sluier op verzoek van de dokter weg doet, dan zie ik allemaal grote wijnvlekken helemaal over haar gezicht verspreid. Er zit hier zelfs een meisje met, het lijkt wel, um, groene vlekken op haar huid tot in haar ogen toe. En really dan komt hij toch wel met een mooi sociaal verhaal en vertelt hij dat hij deze meisjes die geen geld hebben om hun gezicht weer mooi te laten maken, dat hij ze gratis behandelt en maar liefst 500 meisjes komen per jaar naar zijn kliniek omdat ze net zo goed mooi willen zijn. En deze dokter die genoeg verdient aan die rijke verwende middenklasse in Pakistan kan dat ook gemakkelijk doen. Dat was een bijdrage van Wilma van der Maten. en morgen gaan we naar Servië waar vooral buitenlanders zich melden voor een opknapbeurt. Er is hier een borstvergroting gaande. Op de operatietafel ligt een jonge vrouw van 25 jaar. Yeah, it's a young girl like to have big bobies, like all of us. Oké, okay, nou, dat morgen in Metropolis Radio. Komende vrijdag is het de dag van het slachtoffer. Compleet natuurlijk met symposium. Reden voor ons om te praten over de positie van het slachtoffer in het strafproces. En die positie te jaren is de laatste jaren enorm verbeterd. Vroeger bestond de slachtoffer eigenlijk helemaal niet. Alles draaide om de daad en de dader. Maar dat is dus nu dus ten goede veranderd. Een van de sprekers op het symposium is Annemarie Penn... lid van het College van Procureurs-Generaal. Dat is de da leiding van het Openbaar Ministerie. Goedemiddag, mevrouw Penn. Welkom. Goedemiddag. Dank u. Um, uh, wat gaat u daar precies zeggen? Um, nou, Ik ga vertellen hoe wij als Openbaar Ministerie... Um, ons gehouden voelen om uh, nog beter voor het slachtoffer te zorgen. En met name gaat het symposium over wat we noemen het herstelrecht. Dus daar zullen we... Het Herstelrecht? Ja, dat gaat over... Schadeloosstelling? Uh, onder andere. Uh, Herstelrecht, daar moet u bij denken aan het recht van een slachtoffer... om maximaal herstel te krijgen wat is, uh, aan schade is aangericht. En dat is niet alleen maar een schadevergoeding, maar dat kan ook zijn... Um, als je bijvoorbeeld in een relatie met de dader staat... een relatie die later nog in stand moet blijven... om te kijken of uh, die relatie hersteld kan worden. Hm. Uh, dat gaan wij overigens niet zelf doen als openbaar ministerie. Dat zal duidelijk zijn. Maar dan praat je over mediation. bijvoorbeeld. En dat gaat ja. dan in samenwerking met gemeenten bijvoorbeeld. En met, met de, de instanties instanties van, van gemeenten uh, gemeente. ja. ja, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Maar ook met de politie. Met slachtofferhulp Nederland met name ook... Uh, en mediators. U zei, zei... Het al, u zei eventjes over de, de rol van het slachtoffer, hè? hoe dat nog verbeterd kan worden. Nou hebben we uh, een slachtoffer officier, slachtoffer, loket, slachtofferzorg, een zaakcoördinator. Dus het slachtoffer heeft inmiddels in sommige gevallen uh, een spreekrecht, een vaste plaats in de rechtszaal. Er is al heel veel gebeurd. Uh, mm -hmm. Slaat het door. Slaat het niet ja. door. Is het niet zo alle ogen gefocust op het slachtoffer en de dader? is nu achter de horizon verdwenen. Nee, nee dat zou ik, uh, zo zou ik het zeker niet zeggen. We zijn bovendien nog helemaal niet klaar met onze zorg. Uh, dat kan nog echt nog wel uh, iets scherper. En dat gaat ook gebeuren. Uh, maar tegelijkertijd blijven wij natuurlijk ons richten op de dader. Wij zeggen ook, wij richten ons op de dader en wij staan voor het slachtoffer. Dat zijn twee sporen die tegenwoordig langs elkaar lopen. En uh, daar blijven we gestaag op doorgaan, op beide sporen. Hm. Ja, iets nieuws, nou ja, niet helemaal nieuw. Het is ongeveer in 2011 begonnen. Dat is het zogenaamde ZSM-werkwijze: mm -hmm. zo spoedig mogelijk, zo slim mogelijk en zo simpel mogelijk. En het komt erop neer dat zaken, dat, dat, ja, zaken snel afgedaan worden. Ja. Uh, wat omvat het allemaal? Ik, ik heb begrepen dat uh, qua snel dat er binnen zes uur een beslissing genomen moet worden over het afdoeningstraject van een dader. Nou, het ligt iets genuanceerder. Uh, we gaan uh, bij ZSM en dat draait op volle toeren inmiddels uh, in al onze onderdelen samen met de politie en de reclassering. Um, en ook andere partners die daarbij betrokken worden. Uh, wij gaan, uh, we zitten samen aan tafel... en wij kijken wat de beste afdoening zal zijn. Of dat een snelle is, dan wordt het een ZSM-afdoening. Of dat er meer aandacht voor nodig is, uh, bijvoorbeeld in een veiligheidshuis. Of dat het van zodanige... Uh, ingewikkeldheid is dat het naar de, onze onderzoeksomgeving moet, zoals we zeggen. Dus dat zijn wat de hele betekent zware dat? Zaken. Nou, dat zijn de hele zware zaken waar langdurig onderzoek, uh, forensisch onderzoek voor nodig is, getuigen moeten worden gehoord, die passen niet in zetten. Oké, okay, dus dat zijn drie mogelijkheden. Ja. Die, bij die eerste mogelijkheid, zo snel mogelijk en, en dan ook zo efficiënt mogelijk en kort, dan komt er helemaal geen rechter meer aan te pas. Nee, daar komt er geen rechter aan te pas. Maar het slachtoffer, want daar wilden we het mm -hmm. over hebben, mm -hmm. komt daar dus wel aan te pas. Ja. Uh, daar zullen we zeker ook op investeren. dat het slachtoffer zo snel mogelijk ook hersteld ziet wat is aangedaan. Dat is begrijpelijk. Maar de dader uh, uh, moet het dan dus doen zonder iemand die wikt en weegt en recht spreekt over hem? Nou, nee. De, wij gaan uh, uh, intensief met de advocatuur in overleg. zodat er in ieder geval rechtshulp bij is. En. Um, dan wordt er een bepaalde afdoening gekozen. Dat kan zijn ter plekke een aanbod doen voor een, een boetebetaling. Maar dat kan ook zijn een dagvaarding en over een tijdje naar de rechter. Dat kan ook. Ja. Is het niet zo dat uh, de complexheid van de zaak... Uh, omgekeerd evenredig is met de snelheid waarmee je dat af kan doen? Ik wil maar zeggen, een ingewikkelde zaak met hele zware delicten... daar kun je toch nauwelijks van zeggen... dat ga ik eens even in een paar uur beslissen... wat we met die persoon gaan doen die dat gedaan heeft? Nee, dat zal ook niet zo zijn. Het, ga, het, gaat, uh, het gaat om... Om de zaken die makkelijk snel af te doen zijn... waarbij de belangen van verdachten en slachtoffers uh, behartigd worden. En er zijn, altijd, zijn er altijd lichte zaken, neem ik dan aan, of niet? Ja, in, doorgaans wel, ja. ja. Even Kijk, de zaken waar, waar je bijvoorbeeld... ligt, Kan je dat een beetje Nou, ik stellen, kan wel iets zeggen, Als je bijvoorbeeld uh, te maken hebt met een, een, een, een jeugdige... die, uh, laten we zeggen, een roldrop heeft gestolen... maar wel een enorm zorgverhaal achter zich heeft... dus in een familie zit waarin veel uh, uh, zorginstanties bezig zijn... de gemeente betrokken is en waarin je de informatie nodig hebt om de goede uh, afdoening te kiezen... dan zal zo'n jeugdige die zal naar het veiligheidshuis gaan. Omdat daar die partners aan de tafel zitten. die hey, wel de informatie. Leg even uit, het, het veiligheidshuis. Ja. Het veiligheidshuis, nou, dat is wel interessant om te vertellen. We hebben net een nieuw kader. Alle partners in de veiligheidshuizen uh, hebben een nieuw kader vastgesteld. Onze minister heeft dat ook vastgesteld. En de regie van de veiligheidshuizen is per 1 januari naar de gemeentes gegaan. Lag eerst bij het Openbaar Ministerie. En de bedoeling is dat we daarin doorontwikkelen naar een aanpak die vooral ziet op complexe uh, wat wij noemen multiproblematiek. Dus waarbij je informatie uit het zorgkader nodig hebt... waarbij je het openbaar bestuur nodig hebt... eventueel woningbouwverenigingen en het openbaar ministerie, politie... en de andere partners en de keten. Um, waarbij het dus gaat om um, problematiek die zwaarder is... en waar je meer tijd voor nodig hebt en meer partners. Die gaat ja. naar, blijft in de veiligheidshuizen. Dat gaat niet zo jongeren, hè? Nou, dat hoeft helemaal niet. Jij? Nee hoor, het kan uh, huiselijk geweld zijn. Maar in feite met de nieuwe aanpak van ZSM... en de nieuwe aanpak van de veiligheidshuizen samen... zal het er uiteindelijk zo uitzien... dat daar willekeurig wat voor soort zaken... maar in elk geval zaken komen... waarbij die uh, multidisciplinaire aanpak... Mm -hmm. en uh, die meer tijd vraagt, ja. uh, wordt toegepast. Ja. Omdat daar meerdere... Uh eventueel delicten of in ieder geval problemen aan de problematiek orde zijn. anders is, ja. En je ja. niet snel kan afdoen wat je in ZSM wel wil. Omdat ja. je gewoon de informatie hebt die je nodig hebt. Zegt dit kunnen we gewoon in een uur regelen. Maar dat of is het gewoon klip en klaar en helder en duidelijk. Ja. En dan is er eigenlijk helemaal van enig afwegen... is geen sprake, want het is gewoon, het is duidelijk hoe het gegaan is. Nou ja, het is duidelijk hoe het gegaan is. En je hebt de informatie die je nodig hebt... Van, ook van andere partners, de Raad voor de Kinderbescherming... de reclassering, politie, eventueel ook gemeenten... als dat kan uh -huh. georganiseerd worden... om de juiste afdoeningsbes toch nog eventjes over de, de, de, bijstand, de rechtsbijstand dan voor de dader. Het is dus uh, juist omdat je iets zonder rechter af doet... moeten de randvoorwaarden heel erg goed zijn mm -hmm. en dus ook... en dat is volgens mij ook verplicht dat iemand onmiddellijk recht heeft hè, op een advocaat. Maar daar gaat het heel vaak nog fout. Dat wil ik u niet in de schoot werpen, want daar kan het OM of het college mm -hmm. niks aan doen. Maar gewoon fysiek is het vaak nog steeds niet mogelijk... dat een advocaat heel direct in die hele korte tijd die er maar is... die paar uur bij een dader is. Hoe vang je dat op? Nou ja, daarover zijn we nu in gesprek met de... NOVA, de, de, orde van de, Nederlandse, de Nederlandse Orde van de Advocaten... om te kijken of zij ook een systematiek kunnen bedenken... waarbij er wel een soort piket is dat er altijd iemand aanwezig kan zijn. Dat is nog niet helemaal geregeld, maar daar zijn mm -hmm. we wel mee bezig. Want dat, want dat ziet, dat ziet u ook als, PG ja. als voorwaarde? De, absoluut, er, ja. absoluut. Ja. want je, je kunt niet verdachten onthouden van uh, rechtshulp. Dat want je de, uh, leest nu rekening. al voorbeelden links en rechts in uh, verhalen. Het valt me overigens op dat dat er heel veel positieve reacties zijn, ook van de advocatuur uit. Ja, en ze benadrukken dan wel die, dat belang van hun cliënt. Maar uh, niet op voorhand negatief, is ons niet opgevallen nee. althans. Maar dat een advocaat zegt, ja, hij zegt dan lukt het mij niet om daar op tijd te zijn. En dan is tegen mijn cliënt al gezegd van joh, ik zou gewoon helemaal geen advocaat nemen. Want tegen de tijd dat die man er is, hebben wij dat voor achter de rug. Dan zit je bij je vrouw op de bank. En dan denk ik van, ja, dat gaat een beetje, dat gaat een beetje erg snel, dat moet zo niet. Nee, het lijkt me niet heel handig om het zo te doen. Nee. Het, nee. Is, het is niet wat we willen. We willen dat, ja, dat iemand in vrijheid kan besluiten of hij wel of niet. Ik bedoel niet in letterlijke vrijheid, maar dat hij gewoon vrij is om te zeggen: ik wil toch nog even wachten ja. op een advocaat. Bij ja. die uh, um, afhandeling van die zaken, justitie, laat wij ergens, heeft ook aandacht, niet alleen bij die zaken, voor de beleving van criminaliteit. Wat de impact is op één mens, het mm -hmm. slachtoffer, of misschien wel de hele burgerij of het hele ja, zeker. Van de hele samenleving als slachtoffer. Ja. Dat lijkt mij zo'n moeilijk te hanteren cri begrip, criterium. En wat bedoelt Subjectief? u dan? Bij... Nou, wat de beleving is van een. Een slachtoffer. Ja, van een daad die begaan is. Ja, ja. Nou ja, als het gaat om. Da daarom is het zo belangrijk dat we ook in ZSM het slachtoffer uh, positioneren. Dat willen we ook nadrukkelijk. En dat loopt ook al. met Want je name wilt dan gewoon van dat slachtoffer horen wat het met hem wat of haar er, gedaan kijk, heeft. Kijk, en dat is natuurlijk niet nieuw. Hè. We mm -hmm. hebben al. Uh, nou, we hebben 180 jaar helemaal niks aan slachtoffers gedaan. De laatste 20 jaar een beetje, maar nog lang niet genoeg. Uh, maar we zijn al wel bezig in de laatste 20 jaar met. Uh, het slachtoffer ruimte te geven... om te vertellen wat de impact is van hetgeen hem is overkomen. Mm. En dat kan in schriftelijke verklaringen worden uh, weergegeven. Maar ook op de zitting. Dat kent u waarschijnlijk ook wel. Het spreekrecht van uh, het slachtoffer. En dat gaat natuurlijk fysiek daar aan die ZSM-tafel ook gebeuren. Dan ja. mm. zet je partijen bij elkaar. Uh, en dan zeg je slachtoffer, wat is je overkomen? Vertel het eens. Mm -hmm. Wat is de ervaring met... Ik wil nog even terugkomen op de rol van de politie. Wat is de ervaring van jullie met de rol van de politie? Is de politie... Uh, denk ze van, weet je wat, dit gaat goed, deze snelheid. Eh, dat ze, eh, om er eens even een tand bij te zetten. En het nog iets sneller te laten gaan. Waardoor het OM, jullie moeten zeggen... ja, we gaan toch even scherp nog op de rechten van de dader letten. Snap je wat ik bedoel? Het is ja, een soort, ik, dat balans is niet, natuurlijk. Hè? Ja, dat is, natuurlijk is dat een balans. Maar ik kan, het is niet zo dat de politie daar anders in zit... dan de officier van justitie. Ook de politie nee. wil dat de rechten van een verdachte netjes behartigd worden. Werkt wordt. het met die ZSM-zaken uh, nu al zo, dat het, werkt het zo goed? Dat er altijd iemand is die aan de poort, dus er komt een zaak binnen, meteen kan beoordelen: dit is een ZSM. Dat kan, het is zo duidelijk, zo gaan we het doen. Nou, het, eh, u moet het zien. Is het, ja, het, is, eh, het is vergelijkbaar met de EHBO in een ziekenhuis: je komt er binnen en je loopt met een bloedend been, want je bent over een hekje gevallen. En dan is er nog eventjes een mevrouw die je registreert, maar dan komt daar onmiddellijk een dokter die eh, de wond bekijkt en besluit of er een eh, foto moet worden gemaakt of dat het ter plekke gehecht kan worden. Dus dat, ja. zo moet u dat zien. Ja. Laten we even een paar dingen nagaan die eventueel verbeterd zouden kunnen worden. Deze hele ZSM, hè? Uh, zo spoedig mogelijk, zo slim mogelijk... en zo simpel mogelijk. En zo samen en samenlevingsgericht. Oké, okay, ja. nou, dat is We kunnen fantastisch. Een heleboel woorden met een ja. S gaan bedenken. Wat, uh, uh, uh, er is nu ongeveer een kleine twee jaar ervaring mee. Hè? Die, die pilot die loopt een kleine twee jaar. Ja, dus ja kleine om, tweede, om kleine, nee, dat klopt, ja. ja. En sinds uh, eind van dit jaar, of eigenlijk begin dit jaar... Is, wordt in ander, alle onderdelen nu... Uh, aan de ZSM-tafels ja. gewerkt. Wat is nu al een conclusie die u voor zichzelf getrokken heeft... van nou, dit moeten we hoogstwaarschijnlijk anders gaan doen? Wat we anders in, moeten gaan in doen? In de praktijk met ZSM tot nu toe. En dan vraagt u naar de resultaten van pilots. Bedoelt u dat? Ja, ja gewoon wat de praktijk ja. uitwijst. Iets kan op ja. papier perfect eruit zien. Ja. Maar nou je bent ja, er nu e mee bezig. E dat is toch te vroeg om te zeggen. Want er lopen nog heel veel pilots. De pilots op de aansluiting met de veiligheidshuizen. We zijn aan het kijken hoe we de reclassering kunnen. Goed kunnen aansluiten. De advocatuur. Dus ik vind het te vroeg om nu te zeggen. Uh, zo moeten we ja. dit niet doen. Dat en andere uh, aspecten van de aandacht voor slachtoffers. Tessel noemde het uh, zo pas. Er is een slachtofferofficier. Een loket. Uh, er is een slachtofferzorg. Een slachtofferzorg. Zekscoördinator, spreekrecht, et cetera. Ja. Wat mist hier nog iets? Of kan op onderdelen kan het nog uh, verbeteren? Ik noem maar even iets: die slachtofferofficier. Uh, uh, functioneert dat naar, naar wens? Nou, dat, dat is aanzienlijk verbeterd. Dat durf ik echt te zeggen. Maar er zijn echt ook nog dingen te bereiken. Misschien mag ik een iets heel nieuws noemen. Uh -huh. Een pilot ja. die we samen met de, die de burgemeester van Spijken en mijn collega in uh, uh, Rotterdam. Uh, gaan uh, draaien, zoals dat heet. En dat, dat vind ik echt heel bijzonder. Daar gaan we. Uh, en dat is naar een Engels model. In, um, gaan politiemensen worden opgeleid om bemiddelingsgesprekken te houden. Dus uh, stel u voor, er is een. Uh, in een buurt zitten altijd hangjongeren. En dat mm -hmm. wordt soms ook uh, strafwaardig. Uh, strafbaar. En uh, dan komt dat bij de burgemeester terecht. En die wil graag dat dat uh, via mediation. Wordt opgelost. Het is niet zo ernstig dat, je, dat de officier meteen zegt: Nou, dat trek ik eens vol in het strafrecht, maar we willen graag dat die relatie wordt hersteld, mm -hmm. dat mensen zich normaal gaan gedragen. Dan krijg je in, in een soort escalatiemodel politiemensen die worden op dit moment getraind door de Engelse politie om dat goed te kunnen, die ter plekke gesprekken aangaat tussen de buurt en de jeugdgroep, bijvoorbeeld. Maken daar afspraken, lukt het niet, dan wordt de jeugdgroep wordt uitgenodigd aan het bureau, krijgt daar opnieuw een gesprek. Um, werkt het weer niet, vervallen ze weer in huis? Herhaling. Dan worden ze uitgenodigd door de burgemeester of een wethouder om op het gemeentehuis een gesprek te hebben met de burgemeester... waarin opnieuw dat bemiddelen geprobeerd wordt. En als het dan uiteindelijk nog niet lukt... Ja, dan zal de officier van justitie uh, aan het werk gaan. Maar ook het feit dat ze niet hebben meegewerkt in dat voortraject... Mm -hmm. betrekken bij de strafvorming. Ja, ja. dus bij de hoogte van de straf. Je strafreus. vraagt je af, dit klinkt zo logisch... gewoon ja. een goed gesprek en proberen er zo uit te komen... dat je daarvoor een, een, een, van Engelse een opleiding ja. moet krijgen. Nou ja, het is een bepaalde gesprekstechniek... Die, oh, uh, die onze politie niet heeft geleerd en die ze nu aan het leren... zijn. Ja. Van de Kentse collega's. Nu weten we van de laatste jaren dat het, de rechterlijke macht behoorlijk onder druk staat. Een enorme werkdruk. En mm -hmm. we hebben de laatste in de bladen we hebben er van alles over kunnen lezen. Er zijn manifesten ge geschreven. Deze aanpak uh, die komt Tot er wel last? aan tegemoet. Dat, dat is wel, uh, uh, valt dat zo toevallig samen? Of is het ook bedoeld om de rechterlijke macht te ontlasten? Nee, daar is het niet voor bedoeld. Maar wij vinden dat wel. Het wel uit. Dat kan wel het effect ja. zijn. En dan is dat, uh, lijkt mij, mooi meegenomen. Maar waar wij op uit zijn, is op effectieve interventies. Dus afdoeningsbeslissingen nemen die effect hebben. Mm -hmm. En niet standaard naar de rechter, standaard, standaard zoveel weken gevangenisstraf. Uh, maar zorgen dat je uh, een, een maatregel treft met elkaar. ten aanzien van deze verdachte, die effect heeft op het gedrag van deze en verdachte. En dat niet alleen, maar ook naar, naar de burger toe. Zeker. Een signaal van: ja. kijk eens, we doen meteen wat ja. eraan. En dat je kan ziet allemaal het, sneller uh, dan het. Uh, je merkt uh, het meteen. Een buurt merkt het zo'n pilot in Spijkenissen. Uh, ja, dat gaat gewoon, dat wordt heel zichtbaar. En hoeveel gaat hoeveel krijgen? procent van, van de zaken van die, dus, die, die in aanmerking komen voor ZSM uh, gaat nu al via die zo spoedig mogelijke? Nou, Helmol. ik kan het alleen over het afgelopen jaar zeggen en we zitten natuurlijk in een opbouwfase, maar we hebben iets van uh, 45.000 zaken echt afgedaan aan de ZSM-tafel. Dat is driekwart van wat er is binnengekomen. Dus mm -hmm. zeg maar, waar ja, zitten we dan ongeveer op de, in de 60.000 binnengekomen... Mm. en 45.000 afgedaan. Hebben jullie nog niet gemerkt dat uh, het ietsje te snel gaat... en dat dan een rechter in hogere instantie zegt, in een hoger beroepszaak... Ja, dat is toch een beetje te slordig gegaan. Hebben nee, daarom... zo kan het niet gaan. Kijk, het kan natuurlijk wel gaan, zo gaan dat de rechter van oordeel is dat er een andere straf moet worden opgelegd. Nee, Maar, kan de maar de rechter dat rechter ook wil zeggen niet, dat dit had voor de rechter moeten komen? Nee, dat, dat, dat kan dat, niet. Dat bepaalt de officier van justitie nou juist. Of de zaak wel of niet naar de. Uh, naar de rechter ja. gaat, moet, je, moet ik wel bij zeggen dat de verdachte in verzet kan. Hè? Die kan bezwaar aantekenen tegen die, aantekenen tegen die beslissing van de officier om de zaak zelf af te doen. Dat begrijp en ik en komt die, komt die wel het, bij. Ja, ja. Het is Zo. wel principieel dat je eigenlijk zegt dat het niet meer per definitie is dat er een rechter aan te pas komt die daar een uitspraak over doet. Ja, dat maar dat is niet wezen, nieuw, hè, want we hebben de wet OM afdoening al een mm -hmm. paar jaar en dus ja, wij okay, doen het dat als OM een, al. Het past in een uh, in een trend. Precies. Maar is dat ja. wel? Zit daar, daar niet gevaar aan? Is dat wel wenselijk? Nou ja, ik begrijp wel waar u op doelt... maar daarom hebben we nou juist die verzetsmogelijkheid. En als de verdachte denkt, ik ben het hier gewoon niet mee eens... dan gaan we alsnog naar de rechter. Ja, dat dus is niet, geen dat, enkel dat probleem. En dat hoort ook bij op. ons vak. Goed. Ja. Hartelijk bedankt, André ja, Pem, procureur-generaal. Aankomende vrijdag is het dus de dag van het slachtoffer. Dan is er een symposium over uh, de rol en de positie van het slachtoffer... die al sterk verbeterd is, maar hoe die nog ver meer verbeterd kan worden. En dan zal er ook uitgebreid dus over deze ZSM... zo snel, zo spoedig, zo... Uh, wat was het ook alweer? Simpel samenleving. Samenlevingsgerichte aanpak. En niet meteen alles weer voor de rechter brengen. Goed, hartelijk dank. Bedankt. Uh, en veel dank succes u. vrijdag. Dank u wel. En de villa is zometeen bij u terug na weer verkeer. En ster. En natuurlijk nieuws. En dan hebben wij ons eigen eurobureau voor u. En ons economiepanel Klinkende Munt. Tot zometeen.